Kees Groot met het NOS-journaal. De PvdA geeft het kabinet tot de zomer de tijd om te onderzoeken wat er moet gebeuren met de uitslag van het Oekraïne-referendum. Kamerlid Servaas zei tijdens het debat over de uitslag dat hij het een goed idee vindt als het kabinet de bezwaren van de nee-stemmers gaat bespreken met andere EU-landen. Eerder zei de PvdA dat de uitslag van het referendum hoe dan ook gevolgd moet worden. Oppositiepartijen eisen dat de wet die het associatieverdrag met Oekraïne goedkeurt zo snel mogelijk wordt ingetrokken, maar daarvoor lijkt nu geen meerderheid. President Widodo van Indonesië brengt volgende week een tweedaags bezoek aan Nederland. Hij wordt ontvangen door de koning, overlegt met premier Rutte en brengt een bezoek aan de Tweede Maasvlakte. Het is voor het eerst in 16 jaar dat een Indonesische president naar ons land komt. In 2010 zou Widodo's voorganger, Yudo Yono, voor een staatsbezoek naar Nederland komen. Maar dat ging op het laatste moment niet door, na protesten van Molukkers. In Bulgarije is een man gearresteerd die ervan wordt verdacht dat hij als burger wacht op migranten joeg, hen oppakte en vernederde. Afgelopen weekend dook een video op waarop te zien is hoe drie vluchtelingen zijn gepakt door een groep Bulgaren. De vluchtelingen, vermoedelijk Afghanen, liggen vastgebonden op de grond terwijl ze worden uitgescholden. De minister van Binnenlandse Zaken van Bulgarije keurde de actie meteen af. Delen van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn volledig onder water komen te staan door overstromingen. Het gebeurt maar zeer zelden dat er zoveel regen valt in het land. De overstromingen leiden tot onbegaanbare wegen, lange files en winkels en scholen die noodgedwongen dicht blijven. Volgens de autoriteiten in het land houdt de regen nog even aan. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen door het extreme weer in Saoedi-Arabië. Het weer, vannacht is het droog, lokaal vormt zich mist, het wordt zo'n 4 graden. Morgen eerst zonnig, maar later buien met mogelijk onweer. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Show. Dagavond. tussen 10 uur en middernacht presenteert Charlotte Duif tussen App en Vloed. En een zeer goede avond, luisteraars. Ik ben niet alleen vanavond, want ook mijn goede vriend... Onno Hulshoff is aanwezig. En uh, dat hebben wij de afgelopen twee uur kunnen genieten van. Heerlijke bluesmuziek, dankzij mijn collega Willem Bruijs. Die gelukkig ook weer helemaal, uh, nou helemaal... maar uh, groot deels weer op de been is om ons uh, te voorzien van heerlijke muziek. Willem, bedankt, jongen. dag. gedaan. Okay. Ja, namens de luisteraars ook nog zojuist uh, genoten, luisteraars, van een heerlijk bluesprogramma. Ik zei het al, en uh, nou, dan, kunnen we, dan kunnen we natuurlijk. Uh, Orno, dan kunnen we niet achterblijven. vind je wel? Ja, je Komt moet even die koptelefoon op, kom op, joh. <huch> koptelefoon, op op. Nee, <huch> ik zwaai Willem even gedacht. Uh, Oké. Ik zei net al, luisteraars, we kunnen daar niet achterblijven. Uh, uh, ik heb ook uh, een, uh, een bluesnummertje voor staan, Orno. Uh, dat is eigenlijk een nummer van. Heb de blues vergeten? Ja. Ik heb ook, <laughs> ook al... Oh ja. Hé, hey, maar, maar ken jij even de Fleetwood Mac he, wel, hè? Ja, ja. En dat nummer we Need your love so bad, hè? Yes. Maar Gary Moore, die doet dat ook heel mooi. Luister maar. zo so bed. bad. En dit keer in de uitvoering van uh, Mr. Gary Moore. Ik wou bijna Brooker zeggen, maar dat is een meneer oh, van Proconherm. Ja. <laughs> uh, het nummer duurt uh, zowat acht minuten, dus ik, ik denk dat ik hem nou toch maar het uh, uh, zwijgen dan uh, ertoe doen. Wou uh, zeggen, het is om draaien. Ja, uh, maar uh, eigenlijk wel jammer, want het is best wel uh, ja, heerlijke muziek, vind ik zelf. Spel hem zelf ook met de kut, met de Janssen. Ja. Ja, ook, ook, ook deze versie met uh, Paul Bakker op gitaar. Die dat overigens uh, uitstekend kan imiteren op zijn gitaar. Dus dat is. Uh, Moeten maar eens komen, luisteraars. Koningin, koningin. Nee, Koningsdag, moet ik zeggen. Want de ja. koningin is er natuurlijk. Uh, ja, er is wel een koningin. Maar, maar, maar die uh, is dan niet jarig. Of die. die het wordt niet gevierd op. Uh, nee. Op, op, op allee, 27 allee. april is dat. 26 april, Koningsnacht. En hier in de staat bij Lauren Hardy voor. Als het allemaal mee zit, dan speelt we Jansen En dan uh, zullen we ongetwijfeld niet your love so ten je horen brengen. Ono, oh ben jij al zover om ons bekend te maken wat jouw uh, jou versie wordt? Ja, ik word er eigenlijk al nat van. <laughs> ik heb uh, wat meegenomen van uh, Barbara Streisand. Ja. En uh, ja, ik vind dat een enorme stem hebben. Dat is echt uh, waanzinnig. Dat en, heeft ze uh, <tie> En uh, die film uh, van haar, uh, ook Gentle, uh, die zal mij altijd uh, bijblijven, waar ze altijd heel veel heeft ingezongen. Hey, niet kom, opendraaien. Nee. Hey, Komt dat nummer uh, uit Gentle? Nee, het is niet uit Gentle. Uh, nee, nee, nee. Het is, uh, het is van een album uit ergens eind uh, 70 jaren maar ik heb niet uh, van nou zo kunnen opzoeken waar, uh, welk album het is. Mm -hmm. Maar no. het nummer komt uit 1979. Oké, okay, en het heet? Wet. Wet. Dat betekent gewoon nat, hè? Nat. ze buiten of zo. Denk is het. eigenlijk de alternatieve versie voor Singing in the Rain. Rain, dus. juist. Oké. Ik ben benieuwd. Pfft. Barbara Strauss is het luisteraars. Nou, want dat een mooie keus. Dacht ik ook, hè? Ja, ik uh, moet eerlijk bekennen. Ik heb het uh, nog nooit gehoord, het nummer. Nee. Maar het klinkt... Uh, nee, het is ook geen uh, echt uh, bekend nummer... Uh, zoals andere nummers van... Mm. Oké. Okay. Uh, jij kent de groep Red wel, hè? Uh, uh, David Gates. Oh, Red? Red, ja. Oh, ik was onder Red. Nee, bro, ja. Ja, nee, ik was onder Red. Ja, ze hadden dus een bankrekening. Ik nou rood, Ze ze oh, ja? spelen bijna niet meer. meer. <laughs> Ja, of, ja of, het momenten, is er, wat maar, of ze zijn uh, al binnen. It don't matter to me If you really feel that You need some time to be free Time to go out searching for yourself Open to find Time to go to find It don't matter to me Take up with someone who's better than me. Cause your happiness is all I want for you to find be your peace of mind. A lot of people have an ego hang up cause they wanna be the only one. How many came before?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 It don't matter to me. 70, begin jaren 70, Brad met It Don't Matter To Me. Uh, heb jij vroeger veel van dit soort muziek uh, gedraaid? Orno? Of zeg je van, nou oh, ja, ik wat het wel leuk, maak? Ja, Brad, daar heb ik uh, meerdere LP's uh, wel, uh, van. Oh, ja oké. Okay. Dus ja, en draai je nog wel eens van thuis? Of, of helemaal... uh, nou, nee, dit is alweer een, een paar jaar uh, geleden, hoor. Uh, dat was meer in de tijd uh, dat, ik nog niet, uh, dat je nog niet, niet makkelijk van het uh, internet kon afhalen. eerste ja dan moest je dat wel allemaal via hoe uh, heet dit ook allemaal uh, weer uh, doen die, die sites uh, uh, nou kan ik zo nauw erop nakomen nou ja. dus dan uh, toen ben ik uh, wel heb ik uh, mijn, mijn plaat weer aangesloten op mijn uh, computer weet je wel ja, uh, ja. via een uh, pre ja. flyer en, en dan en gewoon uh, digitaliseren alles digitaliseren okay. ja en dan natuurlijk met het programma, dus uh, gewoon uh, helemaal, uh, ja, zeg maar een beetje remaster. We kennen hier bij uh, Radio Zandvoort kennen we ja. al een tijdje uh, met name Rut Jans, daarmee begonnen uh, het programma Vinyl. Uh, en uh, die draait dan, die neemt dan dus zijn LP's van thuis mee, dan heeft hij dan een kast van volstaan. En die draait dan hier bij ZFM uh, de Vinyljaren. En dat ja, ja. is, uh, ja, uh, men zegt, uh, ik weet niet of dat ook waar is, dat Vinyl toch een andere warmte van geluid. Warmte, ja. Ja, ja klopt. Ja. Uh, hoe heet het? Uh, uh, CD was natuurlijk wel... Uh, he, allemaal digitaal, geremasterd. Maar het, dat gaf, uh, werd er vaker gezegd... Uh, wat blikkeriger geluid. Blikkeriger, dus er zat geen warmte in. Dus geen, ja. Oké. Okay. Nou, ja, ik weet niet of het zo is hoor. Maar goed, in ieder geval. Ik heb het ook al meer gehoord. Hmm. Back for good. Take that.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 Gotta leave it all behind now Whatever I said Whatever I did, I didn't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 De jongensgroep Take That waar volgens mij ook uh, Robbie, Robbie nog Williams in zat. Ja. Met uh, Want You Back For Good. Onno, oh, jij hebt weer een, uh, een nummer van ons meegenomen uh, van ook al ja, een oude bekende. Oudje. Ja. ja, weer een oudje hoor. Uh, uit de jaren zeventig. Zeventig jaar. Uh, uh. De meeste, ik weet niet of dit nummer... Uh, ja, ik, ik ben meer uh, bekend uh, met hem uh, geworden in de jaren zeventig. Ja. Zeg maar in de jaren... Hoe hoef ik het zo wel zeggen? Uh, 76, 77. Mm -hmm. en Je Hij heeft ook nummers van John Lennon hè? Uh, The Jealous Guy bijvoorbeeld, toch? Ik geloof het wel, ja. ja, ja, ja, ja. Maar nou, andere het... nummers, zoals Let's Stick Together... is een, een ah, bekende ja. natuurlijk uh, van hem. Ja. En... en dit is een hele lekkere lekker nummer van Brian Ferry. En het is nummer Heart on My Sleeve. Hij moet even opstarten, <laughs> Brian. Ah. <laughs> I wear my heart on my sleeve. Very hard on my sleeve. Hey, wat ik eigenlijk nog eens. Uh, ik weet niet of jij dat uh, toen de tijd ook wist. Dat, uh, hij was natuurlijk erg uh, geliefd bij de vrouwen. En had uh, onder andere een, uh, een relatie met uh, Jerry Hall. Maar ook met Amanda Leer. Weet je, je die nog te herinneren? Amanda Leer, ja, ja. He? Ja, ik ik, ja. Omdat ze zo'n zware stem had. Is ja, het ja, ja. toch ook nog eens een keertje beweerd. dat ze eigenlijk een uh, mannetje zou zijn? Oké. Okay. Ja, dat ik heb ik, ik van, van Great Jones ook wel eens gedaan. Ja. Ja, echt zo'n... Zo ja, dan, dan moet je toch wel iets... Uh... Maar of dat ook zo geweest is, uh, of was, dat weet ik niet. Ja, ja, ja het werd toen... werd uh, beweerd, okay. ja, ja, door een, Boze tongen. Boze, uh, boze tongen, die uh, dat? beweerde dat toen. Ja. Maar hij maar... had, had toen een relatie met haar. Um, Zij heeft ook een, um, een uh, album, uh, dus de voorkant, uh, de cover, heeft uh, uh, ze uh, Zeg maar toen de tijd. Oké, okay. heel oh, leuk. Ik heb een verzoekje van Peter Barman die uh, op 16 april, luisteraars, uh, als u in de buurt woont van uh, Bennebroek, uh, nou, uh, eigenlijk de hele omgeving hier uh, kent Bennebroek wel. Uh, hij heeft daar een kano-verhuuronderneming en dat start 16 april. En uh, dan moet ik ook weer eventjes bedenken uh, hoe die. Hoe die uh, hoe dat horecabedrijf ook weer heette uh, waar hij zijn kano's tegenovergestald heeft. Nou, ik kan het anders ook uitleggen. Het is namelijk zo dat u kent de Linneushof natuurlijk in Bennebroek. Nou, als u dan uh, in een zuidelijke richting uh, rijdt langs de ingang van het Linneushof... komt u uit op die uh, weg die zo dwars door Bennebroek heen loopt. En daar je ook dat watertje. gaat zo'n bruggetje overheen en meteen aan, aan uw rechterhand... Eigenlijk over de brug ziet u dan de kana's liggen. En dan kunt u heerlijk van het water genieten. Ik ga voor hem ook nog een stukje muziek draaien. Want Dat hij is heeft... eerlijk. Hoeveel aandelen heb je? <laughs> ja, ja, daar heb ik geen aandelen. <laughs> Allemaal oh. in, in, de, in de Panama Papers is dat allemaal vastgelegd. Ja, ja. Ik heb ze in handen ook. Ja, dus, precies. Uh, ga je opzoeken. Hij, uh, hij vroeg vorige week welkom En nou weer. Hij heeft wat met meisjes kennelijk. Uh, moments en Watnaast met girls. Vind je Hey, what wat what's dat dan? The moments, what it is, brother. And let's talk about what we try to talk about best. What is that, girls? Wat nou met girls, meerdere meisjes zelfs voor Peter Bareman. En nogmaals luisteraars vanaf 16 uh, uh, april kunt u heerlijk kano varen. Uh, vanaf Binnenbroek uh, en dan dan leidt ze vaart op een uh, heerlijke kano uh, naar Leiden. Je valt door de man. <laughs> terug. terug. Je valt door de man. Ik val door de man. <lacht> nou, hij is gewoon wel leuk, gewoon gezellig. En uh, ja, met mooi weer helemaal natuurlijk. Want dan, dan word je nog bruin ook op het water. Zo gaat dat. De, de, de reflectie van het water, van het UV-licht. zorgt ervoor dat je veel sneller bruin bent. Maar je verbrandt je ook Ja, je verbrandt ook eerder. Dus je moet wel uitkijken natuurlijk. Volgens inderdaad. mij heb je mijn microfoon niet openstaan. Uh, zeker, ja. Wijd open, jongen. Oh, dan ja. kan je wel wat harder zetten, zo gaat zo beter net uh, was ik uh, duidelijker. Uh. Ja, maar de mensen kunnen liplezen. lezen ja. via, de, via, de, via de webcam kunnen ze jou zien. Ze uh, no, no. zien mij uh, Even kijken, want ik was eigenlijk op zoek naar een nummer van uh, Paul McCartney. Oh, ik, ik dacht naar Sanya. Nee, Paul McCartney uh, met My Love. Dat vind ik zo'n mooi nummer van McCartney. Uh, even kijken, want Verdorie. Je zou toch verwachten dat uh, dit nummer zo meteen bovenaan moet komen staan als je My Love intikt. Maar nee hoor. Hoeveel nummers zijn er met uh, Love uh, ja. gemaakt? Uh, De. Uh, ja, ja daar ben, ben, ben ik helemaal met je eens hoor. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar My maar, Love van Palma Cardi is toch zo bekend, jongen. En, uh, dat ik dat nou. Nou, luisteraars, ik kan het niet vinden. Het is niet te geloven. Uh, ik ga het opzoeken. Het is een want, panty? Uh, ja. U gaat, het gewoon, uh, u gaat het gewoon voor mij uh, te goed houden uh, zo. We gaan eerst een, een, een mijmering draaien met Beck. En dat heet Morning. Dat is ook mooi. About... Twee dingen door elkaar. Ja, wat verdorie, ah. uh, Luisteraars. Ik hoorde in ieder geval volgens mij uh, Michael Jackson. Ja, dat zou best eens kunnen. Ja, ja, ja. ja. Uh. En die heb jij ook meegenomen, Michael Jackson? Nee. Oh. Mm. Nou, dan weet ik niet waar die van <laughs> Volgens mij is hij gewoon opgeslagen. spook spookt hier. Tjonge, jongen, jongen, jongen. Het gaat helemaal niet goed hier, luisteraars. Wat verdorie. Nou, ik sluit gewoon alles af. Oké, okay, doei. Dan moet, dan moet het goed komen. Want er staan een aantal programma's Met jou? Ja, met jou? Met mij, ja. Jij denkt dat het met jou nog goed gaat komen? <laughs> nou, nou, ja hoor. Ja hoor. En nou gaat het goed. More, is he. Morning van Beck. smooth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 One. I travel so hard, so please don't let me be misunderstood. Uh, uh, Naina Simon was dat met uh, Don't let me be misunderstood. En dat is een iets kortere versie dan wat jij net zei. Ja, dat is dat wat ik uh, net uh, vertelde. Ja, ja. Het kwam mij gelijk bekend voor. En dat herinner ik me goed uh, nog uh, dat ik uh, vanuit Duitsland uh, met een vriend van mij. Uh, kwam met de auto uh, weer naar Nederland. Ja. En toen uh, draaide ze dit nummer. Dat was een discoversie uit 1977. Van Santa Esmeralda. En dat was een Amerikaanse-Franse discogroep. Die daar een uh, nummer 1 clubhit uh, mee had uh, toen. Maar het is een, uh, een groep die niet lang heeft uh, bestaan hoor. Uh, ze hebben tot uh, van 1977 tot 1981 uh, bestaan. Hebben ze daarna nog, geloof ik, uh, één keer even in 2000? Hebben ze een leven weer opnieuw ingeblazen? Maar of het verder niks meer uh, is geworden. Maar die zanger, uh, zeg maar, die uh, is ook eigenlijk uh, meer bekend, uh, tenminste. Hij heeft ook gezongen in uh, Tavares. Oh, oké. Okay. En hij heeft ook nog uh, met uh, Elton John uh, meegewerkt. Aan een album uh, van hem. Santa Esmeralda. Ja. Maar het uh, is toch ook Masada. Die hebben we er toch ook opgenomen. Dat nee, dus niet ik... Masada. heet nee. uh, nou die groep. Uh... Nou. Die zoeken we op. Ja. <laughs> uh, maar uh, ik kijk even naar wat jij nog allemaal meegenomen. En dat ligt er ook niet om. Bijvoorbeeld uh, Diana Washington. Mm. Yes. The, uh, Mad About The, the Boy. boy. A little corner of my mind Ja, <laughs> Ik word echt gek van hier Ik word daar echt gek van Maar goed, dat paakt helemaal niet uit Daar gaan we I'm mad about the boy And I know it's stupid To be mad about the boy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 ever cloy this odd diversity of misery and joy I'm feeling quite insane and young again and all because I'm mad about the boy naar Washington met Mad About The Boy en Oh no, het is niet te geloven. Ik heb Paul McCartney ook gevonden met My Love. Jo. <laughs> Daar gaan we van genieten. Zo. Wat een gruwelijk uh, systeem hebben we hier eigenlijk. Nou goed, ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. door de radio Die is er al uit. Uh, My lips are sealed. Ja. <laughs> Put a little love in your heart en gaan we draaien van. Andy Lennox, uh, daar kwam jij vorige keer mee. Vind ik best wel een mooi nummer eigenlijk, ja. toch? Sluiten luisteraars het eerste uur van tussen even vloed met uh, Kelly uh, Clarkson Because of You.